Jobboot met het NOS Journaal. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem is zeer teleurgesteld in regering. Voor het begin van de nieuwe bijeenkomst van de Eurogroep zei hij... dat de Grieken de voorstellen van de geldschieters kennelijk hebben afgewezen. Dijsselbloem voegde eraan toe dat de Grieken de deur hebben dichtgedaan... terwijl de geldschieters die juist steeds open hebben gehouden. Hij noemde het ook een treurig besluit dat de Grieken de voorstellen voor een deal... met een negatief advies aan de bevolking voorleggen. De regering wil volgende week zondag een referendum houden. Verschijnende bronnen melden dat de Koerden alle IS-strijders hebben verdreven uit Kobani. In die Syrische stad aan de grens met Turkije zijn de afgelopen dagen hevige gevechten geweest. Een paar dagen geleden kwamen er berichten uit de stad dat IS-strijders weer waren binnengedrongen. Gisteren werd al duidelijk dat de Koerden in Kobani aan de winnende hand waren. Vandaag melden verschillende partijen dus dat alle IS-strijders er zijn verdreven. Mensenrechtenorganisaties schatten dat de afgelopen dagen zeker 200 burgers zijn omgekomen bij de strijd. In Kuwait zouden 18 mensen zijn gearresteerd na de bomaanslag op een Sjaïtische moskee. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de aanslag van gisteren. Een van de arrestanten is de eigenaar van de auto die werd gebruikt om de aanslagpleger af te leveren bij de moskee. Bij de aanslag kwamen tenminste 27 mensen om het leven. Ruim 200 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de islamitische staat. Valentino Rossi heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan de belangrijkste race van de Titi in Assen gewonnen. Die Italiaan won op zijn Yamaha in de Moto GP net aan van de Spanjaard Marquez. In een van de laatste bochten vloog Rossi door het gras, maar hij wist alsnog te winnen. Het is de laatste keer dat het motorspektakel op zaterdag is. Vanaf volgend jaar wordt er geraced op zondag. Het weer op steeds meer plaatse zon. Het blijft droog, temperatuur 19 graden op de badden.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 Con i giorni davanti e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così, guardiamo sempre al futuro e così immaginiamo.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 Twee weken geleden waren er nog acht, vorige week waren er vier en ik moet helaas constateren dat er nog steeds vier hey. op zoek zijn. Dus bij herhalende oproep om konentjes in huis te nemen. Maar goed, wees wel goed voorbereid. Dat dieren van de week rond de klok van half vijf. Het vaste item, het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Het wordt vandaag, kijk naar buiten, het wordt een gedicht over het Zandvoortse strand onder het motto van heerlijk rustig.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 Het blijft een hele aparte, maar toch wel hele leuke plaat, hè? van dit moment, hoorde je bij CFM. Dat was Keiko en Stal de Show. Zo dadelijk het uh, race Reports met collega Vos. Maar hier is deze van Kovac. Hier is Digging.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 to attack a marilyn with De single van Kouvarts. Dat was Digging. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, en daarmee is het precies kwart over vier geworden. Tijd voor de Pit Report, eh, Albertje. Ja, dan gaan we eerst even uh, uh, de, uiteraard de Formule 1. Er is een megabot uit de Verenigde Staten op de Formule 1 gedaan. De Amerikaanse miljardair Steven Ross, eigenaar van het American voetbalteam Miami Dolphins.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 En of Jos Verstappen volgend jaar een Renault-motor in zijn auto krijgt... of een Ferrari-motor, dat kunt u hem vanavond allemaal zelf vragen in Zandvoort. Zullen we dat aan Max doen? <hijen> dat gaan we aan Max doen. Ja, dat gaan we aan Max vragen. Nou, toch leuk, hè? Heel vanavond om 8 uur de Meet Creeds, hier op het Raadhuisplein met onder meer Max en Jos Verstappen in Arie Luyendijk en nog veel meer.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 Zo de dieren van de week bij CFM op de zaterdagmiddag. Nogmaals een hele goede middag. De zon schijnt lekker hier in Zalvoort, mocht je dat nog niet gezien hebben. Eh? Ja, daar worden wij vrolijk van. Nou, morgen een beetje slechtere dag en dan we volgende week echt de warmte tegemoet. Wordt het juist om half drie van onze weerman Lex van der Oren. Maar een hittegolfje, nou dat zit er waarschijnlijk toch nog niet in. Heel veel lekkere muziek nog onderweg vanmiddag, waaronder deze van Bakemats.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 Lief klein konijntje Oh lief klein konijntje oh lief Nog vier lieve kleine konijntjes in het Kennemer Dierenhuis. Dus neem contact op met uh, de Kennemer Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5 ja, Heb ik hem ja. lekker toch gedraaid Henky. Henkie En lief klein konijntje Nou we gaan ons opmaken voor het mooie gedicht van de dag Maar er is nog een dance classic van Alfred Chitam Hier is SOS Would you help me find, help me find my lady? I need to find, need to find my baby. Would you help me find, help me find my lady?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 En bij gelijke stand zou dat in het algemeen klassement van invloed kunnen zijn. En in het klassement stond voor vanmorgen even Brunel eveneens tweede. Met nog een hele kleine kans op de eindzegen in de import races. We gaan voor de laatste race gewoon proberen te winnen. We blijven immers topsporters die altijd voor de winst gaan, al dus poortman. Nou, ik kan u mededelen, luisteraars, dat Brunel inderdaad de importrace in Keuterborg gewonnen heeft... Hey.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 Dat Team Brunel ook daar tweede is geworden. En de Abu Dhabi Ocean Race eerste. Met slechts één punt verschil. Goed dus nieuws. Zowel overal twee als in Port Races. Team Brunel ook twee. Geweldige ja. prestatie. Mooi gedaan door Team Brunel. Zodat ik het gedicht van de dag. That's the way it was. happened so naturally. I didn't know it.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 And what we see is no surprise Got a feeling most of treasure And a love so deep we countless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 Mooie gedicht van de dag bij CFM. Dankjewel Albert-Jan daarvoor. Graag gedaan. Het was heerlijk rustig, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> Dat is ook de bedoeling. Ja. Het, het was strand. Het, het was rustig. rustig. Goeie <laughs> woorden, wat er is niet ernaar gaat komen. Niet te geloven. Hier is Van Kessel en de Paro aan de Zee.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 loop je eruit te grijzen, hopelijk ja. Ja, ja, ik zie het al. Het dan. is hier voorbij gevlogen. Jo, joh, die drie uur is zo voorbij. Ja. Nee, maar gelukkig, uh, de komende twee uur uh, is onze collega Fred er weer met Entertainment for You. Dus Goedemiddag, Goedemiddag, Fred. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Hallo, hoi, hoi. Hoi, Heb je er een die... beetje zin in? Nou, Mooi, geweldig. Dus blijf luisteren naar uw lokale zender ZFM. En Duran Duran uh, was alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft uh, dit programma. Wat ga jij morgen doen? Morgen Zeker helemaal niks. Morgenochtend morgen heb ik een afspraak met Max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 Maar goed, nee hoor, morgen live verslag vanaf het circuitpark Zandvoort door Willem van Denzen. Wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag, Start tot morgen. Things doei, doei.